Medewerkers van de organisatie voor het verbod op chemische wapens... zijn in Douma voor onderzoek naar een gifgasaanval. De nationale politie wil het ziekteverzuim in vijf jaar terugbrengen... van 7 naar 5,9 procent. Dat staat in een plan van aanpak dat minister Grapperhaus... aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister schrijft dat ondanks de inspanningen van de laatste jaren... het niet is gelukt het ziekteverzuim omlaag te krijgen... Hij zegt dat terugdringen van het verzuim bij de politie een cultuuromslag vergt en daarmee tijd. Grapperhaus kondigt onder meer een betere begeleiding aan van politiemensen die een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Het weer vanavond en tijdens Koningsnacht droog en het wordt fris met minima van 5 of 6 graden. Op Koningsdag eerst wat zon, maar geleidelijk bewolkt en soms regen. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Bijzonder avond en welkom terug. De twee halve finales in de Europa League staan op het punt van het beginnen. We zijn bij Arsenal Atletico en Olympique Parseille tegen Salzburg. En filmkinder naar is de gast. Met hem praten we over de film The Guernsey Literary Society. Literary Society, zo moet ik een Ja, beetje... dat moet nog iets met potato bij. Ja, het is een nog langere titel eigenlijk. Maar voor de, voor de cover hebben ze een beetje afgerond, <laughs> begrijp ik. Okay. En waarom we het er ook over hebben is omdat Michiel Huisman erin zit. Ja, ja. De Nederlandse acteur in een Engelse film. We volgen ook het WK ijshockey. Nederland speelt tegen. Servië staat op dit moment voor halverwege ongeveer. En het hongbalseizoen uh, is ook nog uh, begonnen vanavond. Kwik tegen HCAW. Maar eerst dus die twee wedstrijden in uh, de Europa League. Tegelijkertijd de twee halve finales. Ik zei het al. Uh, Marseille tegen Salzburg. Maar toch vooral Arsenal, Atletico Madrid. Dat is het mooiste adviesje. Het heeft een link met de Nederlandse club. Dus daar zijn we benieuwd naar. Riesen van der Maanen. Ja, zeker. Als uh, Arsenal... ...de Europa League gaat winnen... ...dan is dat in het voordeel van Feyenoord... ...plaatst het zich voor de groepsfase van de Europa League... ...en is het verzekerd van minimaal zes wedstrijden. De beide duels zijn in gang gezet in Marseille... ...in het Stade Velodrome in Zuid-Frankrijk... ...en ook in Londen in het Emirates Stadium... ...60.000 toeschouwers ruim, natuurlijk stijf uitverkocht... ...en de sfeer was een half uurtje geleden ook in Londen natuurlijk geweldig. Dat kwam daar wat later op gang, anderhalf uur geleden ongeveer in Zuid-Frankrijk... al. Helemaal vol dat stadion. Geweldige sfeer. Maar inmiddels domineren ook in Londen de rood-witte vlaggetjes. Prachtige ambiance en de wedstrijd dus een halve minuut geleden begonnen. Arsenal tegen Atletico Madrid. Misschien wel de grote favoriet voor het winnen van de Europa League. Onder leiding van Simeone natuurlijk. Twee keer eerder lukte dat al de Spanjaarden in 2010 toen Simeone er nog niet was. En in 2012... Arsenal, wat dat betreft uh, moeten we heel ver terug voor het winnen van een Europese prijs. Dat was namelijk voordat Arsène Wenger er zat. En die zit er inmiddels al 22 jaar. Dat was in 1994. Euziel is erbij voor Arsenal. Dat is natuurlijk belangrijk. Terwijl de Franse scheidsrechter Turpin nu al de eerste gele kaart gaat uitdelen na anderhalve minuut. En die is voor Vrijalco de rechtsback, Omdat Juan Fran er niet bij is bij Atletico Madrid vanwege een blessure. Maar Eusil Ziel dus aan de kant van Arsenal van de partij. En dat is niet onbelangrijk. Want als hij in topvorm is, dan kan hij die geweldige verdediging. Die fantastische defensie van Atletico misschien wel pijn doen. waarin in het centrum natuurlijk de Uruguayan Godin staat. Griezmann in de spits. Samen met uh, Gamero. Daar heeft uh, Simeone voor gekozen. Griesman, natuurlijk, altijd wel zeker van zijn plek. Twee minuten zijn we onderweg. Arsenal heeft uh, wat meer balbezit in die openingsfase. De bal gaat even terug naar Ospina, de Colombiaan. Hij in de goal. Tsjech is wel uh, weer terug in de selectie. Na een lichte blessure, maar begint op de bank. Op beide velden dus. Twee minuten gespeeld. Nog geen goals. Zowel in Zuid-Frankrijk niet als in Londen. De quick tegen HCAW. En die Houtkamp in Amersfoort. Ja, in de eerste helft van de vijfde inning, daar verliet ik je. En daar zitten we nog steeds in. Dat betekent dat HCW een lange slagbeurt heeft. Er zijn twee man uit, maar er is wel gescoord door HCW Door Goins, die met een honkslag met twee man uit op het honk kwam. En toen besloot men bij Kwik dat de pitcher vervangen moest worden begreep dat niet goed, want Brian van Laar stond uh, goed te gooien. En zijn vervanger Jasper Popken, vorig jaar nog speler bij HCW, maar nu dus bij Kwik, kreeg de eerste de beste bal die hij gooide op uh, Selassa voor een honkslag om de oren. En dat betekende dat er gescoord kon worden door Goins. En nu leidt HCW met 3-2 in de eerste helft van de vijfde inning. Uh, nog altijd honken bezet, het eerste en tweede honk. En een goede slagman slag, Rudy Henrique, zo van de coach. Ook de speler nog bij Amsterdam, Roembrug, het team van Amsterdam, dat Nederlands kampioen werd. En nu bij HCW speelt even een pitch meenemen. Bal aan de buitenkant, een wijdbal. En dat betekent dat hij ook alweer op drie wijd in één slag staat. Er zijn wel twee man uit. Eerst al vijfde inning, kwik tegen HCRW. HCW leidt met 3-2. Dankjewel Andy. Ja, we gaan naar het ijshockey. Daar speelt Nederland tegen Servië. En Corne Hendricks is daarbij voor ons. En Corne, bij jou als ik het goed heb. Een van de beste ijshockeys die Nederland heeft gehad, hè? Ja, nou ja, een uh, ijshockey-legende, mogen Zeker. we zeggen, Rombert Links te zeggen. In de studio een van de beste ijshockeys die we ooit hebben gehad. Klopt toch? Uh, weet ik ja, niet, maar uh, dat is. het grote Ja, nee, ga je nooit over jezelf zeggen, maar ik voel me vereerd. Ja, dat snap ik. We zitten te kijken naar uh, Nederland tegen Servië op het WK in eigen land. Nederland op het vierde niveau, maar het gaat uitstekend hoor met Oranje. 4-0, inmiddels uh, de voorsprong. Ziet je te genieten? hij nou, zit te genieten, speciaal nou ook voor het spel van, van, van Nederland. Uh, en met name dan uh, de spelers uh, die ik het uh, afgelopen seizoen helemaal niet heb gezien. Dat zijn de spelers van Tilburg. Dat zijn er nogal wat. Het zijn er zeker nogal wat. Vijftien. Vijftien spelers. En uh, de coach heeft gewoon gezegd, ook in een interview, de heer Doc Mason. Van ja, ik, ze gaan lekker het ijs op en laten ze lekker spelen. Net zoals wat uh, Pep Guardiola zegt over Messi, geef hem een bal en je geeft hem geen opdracht. Lekker spelen. En dat doen ze ook, want ze hebben op een hoog niveau gespeeld. En dat zie je ook terug bij deze spelers. Dat moeten we misschien ook even, even ergens uitleggen. De Tilburg trappers die spelen in Duitsland op het derde niveau daar. Omdat het niveau in Nederland en België simpelweg te laag is voor hen. Is dat een goede situatie, voor Oranje, dat dit bijna dit hele team bestaat uit spelers van de trappers? Ja, ik, ik vind het een goede situatie. Je, je kan ze gebruiken, gebruik ze dan ook. En, en zijn op dit moment, behoren zij uit met uitzondering van misschien vijf, zes spelers, die ook in aanmerking kunnen komen voor dit nationale team. Maar ik denk dat je op dit moment 25 spelers hebt in Nederland die aanmerking, aanmerking kunnen komen voor dit nationale team. Ja, dan moet je er 20, uh, mag je er maar opstellen. En waarvan vijftien van Tilburg. Ja, die horen gewoon niet thuis. En uh, zij hebben die Oberliga gewonnen al drie keer achter elkaar. En zij willen die stap hoger maken naar het tweede niveau in Duitsland. Ja, en dat wordt moeilijk, want dan heb je weer te maken met die andere clubs op dat tweede niveau in Duitsland. Maar uh, ze maken er dankbaar gebruik van het Nederlands-Nederlands team. En ze doen het op dit moment zeer goed. Maar heb je elk jaar de beschikking over die spelers die dus... ...actief zijn in Duitsland bij het Nederlandse team? Nou, Vledia was dus niet zo. Dat was een groot probleem. En, en, en benijden, ik, ja, dan kan je de coach van uh, het Nederlands team toen de tijd niet benijden... ...want die wilde ze graag hebben, maar kon toen niet. Uh, het toernooi wordt nu in Nederland georganiseerd... ...dus de organisatie van Nederland kon de datum bepalen. En dat hebben ze net bepaald, dat de, de, deze WK begon op maandag uh, 23 april... En wat is het? 20 april speelde Tilburg hun laatste wedstrijd. Ja, nog dus ze... dronken van geluk. Ja, nee, absoluut. Maar ze hebben wel meegenomen dat geluk hier in dit toernooi. Ja, ja dat, is, dat is een goede. 4-0 dus nu tegen Servië. kunnen we zeggen dat dit niveau, divisie 2a, het vierde niveau, simpelweg te laag is voor Oranje. Ja, met dit team, absoluut. Veel te laag. En zij horen hier thuis. En dan hoop ik dat zeg maar, volgend jaar, uh, en daar is Tilburg mee bezig, dat ze op het tweede niveau, dat noemen ze dan de DEL 2, uh, kunnen te spelen. Zodat ze weer optrekken aan een hoger niveau. Ja, en dan hoop je dat ze uh, hoog kunnen eindigen in, de een, in 1B. Ja, en misschien met een uitschoolontzondering, dat ze naar, ja, gaan we, 1A gaan. En dat is dan het tweede niveau, wereldniveau. Ik vroeg me nog één ding af vandaag, uh, dat kun jij me misschien even uitleggen. We hebben toch een geweldige ijshockey hier in Canada zitten, Daniel Sprong, Daniel ja. Sprong, ja. hoe je wil. Ja. Waarom speelt hij hier eigenlijk niet? Um, uh, hij, hij, hij, hij heeft de hoop en een droom om voor Canada uit te komen. En ik kan begrijpen, maar hij kan hier gewoon niet spelen... want hij is nog bezig met zijn eigen competitie. En als hij... Uh, hij heeft een aantal wedstrijden in de NHL gespeeld, ook dit jaar. En ik denk dat hij ook in de NHL komt te spelen. Maar hij is met zijn eigen club in Canada nog bezig. In de play-offs. Die zijn net begonnen. En als hij uh, uitgeschakeld wordt... Daar, dan is, is dit toernooi al over. Nou ja, dus uh, dat gaat nooit gebeuren. N nou, nee, Hij moet weg uit Canada. Ja, en kijk, komt Nederland ooit in de a terecht... Dan gaat hij daar spelen. Maar dan nog, als hij dan in een team speelt wat heel ver komt in de NHL, dan redt hij dat ook niet. In de a zoals in de jaren tachtig toen, jouw tijd? Ja, uh, ja, mijn tijd, onze tijd, uh, leuke tijd gehad. Nostalgie. Super, nostalgie en uh, ja, daar leef ik nu van. Ja, 4-0, wat wordt het tegen Servië? Uh, het is de tweede periode, Laten we denken, nou, ik schat het op 7-0, 8-0. Dankjewel, Rombert Bertring. Graag gedaan. Dankjewel, Corey Hendricks. Ja, daar was die de swoosh, zoals we hem noemen. Dan gaan we kijken bij het voetballen de twee halve finales in de Europa League. Rieser van der Made. Heerlijk begin in Londen, vooral bij Arsenal, Atletico, Madrid. Op het andere veld in Marseille. De wedstrijd tegen Salzburg, Olympiek is 0-0. Daar komt de voorzet vanaf de linkerkant. Nee, toch eventjes kappen. Euzielbal bal gaat terug. Er zijn al twee kansen geweest voor Arsenal. Lacassette, de Franse spits, was daarbij betrokken. Bal gaat nu naar de buitenkant, naar Welbeck. Die draait naar binnen, schiet nog maar eens. En daar is Oblak voor de derde keer in, nou, wat zal het zijn? Tweeënhalve minuut moet hij daar optreden. Hoewel bij de eerste kans van Lacassette, die helemaal vrij stond, na een prima voorzet ook weer vanaf de linkerkant van Wilshire trof hij de buitenkant van de paal. Daar hoefde Oblak dus niet op te treden. Maar even later, het was een uh, minuutje ongeveer. Een kopbal van Lacassette en daar was uh, de Sloveen Jan Oblak heel uitstekend uh, op zijn post. Een uitstekende keeper natuurlijk, dat weten we. Misschien wel uh, een van de allerbeste van de wereld staat niet voor niets in de belangstelling van Real Madrid en ook van Paris. Saint-Germain nu probeert Atletico er vanaf te komen via Godin. Dan uh, aan de linkerkant komt uh, daar Saúl en ook uh, Koke... Natuurlijk de bekende namen daar. Sterkste opstelling. Partie probeert de bal naar de buitenkant te spelen. Daar is de opkomende man Franschalko voorzet vanaf de rechterkant. En de bal wordt dan weggekopt in het hart van de verdediging door Arsenal. Met Mustavi en Koscielny. De twee spelers die daar in het hart van de defensie staan bij de Engelsen. Een tempo in de eerste tien minuten dus met een uitstekend Arsenal. En daar komt al de tweede gele kaart van de wedstrijd. De Franse scheidsrechter die moet echt optreden. Het is zelfs rood, de Tweede gele kaart voor Frasalco. en Simeone schreeuwt daar moord en brand. Maar Frasalco die kreeg al geel. En voor deze overtreding zelfs een tweede gele kaart heel kort achter elkaar. En dat betekent dat de rechtsback van Atletico Madrid, de vervanger van Juan Fran, er al binnen tien minuten af moet. En dat Atletico dus met tien man komt te staan. 88 minuten hebben de Spelers van Arsenal dus de tijd om de tien man van Atletico Madrid vanavond heel veel pijn te doen. Franschalko, hij gaat eraf. Al na tien minuten. Twee keer geel. Are you really feeling better? Cause I'm still on you.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 But, baby, I just can't forget you. I need you more than nicotine. nicotine. Nicotine. Nicotine. And you won't let me sleep. 'Cause your love is like a drug. All I need. But I'd rather be with you than be free And I'm just trying to dream Cause I don't wanna to Till I wake up and find you And I know this is real Are you bored? Oh, Let me sleep Cause your love is like a drug to me Chef ja, special, nicotine, nieuwe single. We gaan naar de Europa League. Het matchcentrum met Richard van der Maan, Want Wat gebeurt van alles, Richard. Ja, absoluut. Binnen een kwartier ook nog eens Diego Simeone. De coach van Atletico Madrid naar de tribune gestuurd. Frasjalko kreeg twee keer geel. Atletico dus met zijn tien. Het staat 0-0 na bijna een kwartier. En Simeone de Argentijn, we weten het. Het is een opgewonden standje in het kwadraat. En hij provoceerde, hij schreeuwde richting de Franse scheidsrechter. En dat moest hij dan bekopen met een gang naar de tribunes. En ik kan me daar alles bij voorstellen. Want zoals de man af en toe tekeer gaat, het getuigt van heel... Heel weinig respect. Het was een overtreding gemaakt door Bellerin. Maar zoveel was er niet aan de hand. En Simeone, hij schreeuwde. Moord en brand zoals hij dat ook deed bij die tweede gele kaart van Vreschalko. En Simeone dus inmiddels op de tribune tot genoegen van de fans van Arsenal. De wedstrijd gaat door in een hoog tempo. Maar Arsenal verdedigt goed. En zo komt Kriesman er niet aan en probeert Arsenal snel weer op te bouwen. Arsenal dat er bovenop zit. En Atletico Madrid dat vooral hard speelt in het eerste kwartier. Het voetbal komt vanaf of uh ...van de thuisploeg van de ploeg van Arsene Wenger. 22 jaar is hij inmiddels de coach van Arsenal. En uh, u weet dat als u het uh, voetbal volgt... ...hij heeft uh, aangekondigd dat hij ermee stopt. Ook wel een beetje gedwongen zo gaan de verhalen door de clubleiding. Na 22 jaar is het uh, mooi geweest en ja. mag uh, er een ander komen. Enrique, Luis Enrique wordt genoemd de oud-coach van uh, Barcelona als uh, zijn opvolger. Het is 0-0 uh, in Londen en Arsenal heeft het meeste balbezit. Het spel gaat in een hoog tempo van links naar rechts... Het is Euziel nu in de as van het veld. bal gaat nu opnieuw naar Wilshire, Die daar vanaf de linkerflank vaak veel ruimte heeft. Weer het zoeken naar het hoofd van Lacazette. Die Franse spits. Maar nu niet echt helemaal goed getimed door de Fransman. Goeie voorzet hoor. Vaak vanaf die linkerflank bij Arsenal. Waar heel veel gevaar vandaan komt. En Lacazette komt dan niet helemaal goed uit. Maar hij is gevaarlijk. En hij is betrokken bij veel aanvallen van Arsenal. Dat duidelijk beter is in het eerste kwartier dan Atletico Madrid. Misschien wel de grote voorzet. Favoriet voor het winnen van de Europa League. Maar voorlopig is het Arsenal dat de basis is in eigen huis. 0-0 nog, zowel bij Olympique Marseille die andere halve finale tegen Red Bull Salzburg als bij Arsenal Atletico. Oké, okay, zometeen meer van de Europese velden. Nu weer terug naar ons eigen land. Naar die wedstrijd bij de honkbalcompetitie. De eerste competitieronde. Kwik uit voor tegen HCAW en die houtkamp. De Bussemers op voorsprong, zo, zojuist. Ja, nog steeds. 3-2, maar nu is uh, Kwik aan slag. En ja, het is een beetje lastig bij Kwik. Ja. Het, het... Tegenwoordig is het een beetje amateuristisch allemaal in het honkbal. Uh, ze hebben shirts aan, maar niet de goede shirts. Want die komen pas het komend weekend uh, aan. En staan er dus namen op shirts waarvan je geen idee hebt of het uh, wel of niet klopt. Maar goed, uh, als het goed is, ja, staat toch Rosario in. Die in die hey. ja, nou, nou, niet als Kwik zo lang weg is geweest. Maar oh. Rosario uh, gaat uit op het uh, eerste honk. Dat is jammer voor Kwik. Want dat betekent het einde van de inning. Uh, ik moet wel zeggen dat er goed gehongbald wordt hoor. Echt wel, uh, af en toe wel fout. Dat hoort er ook bij in het honkbal, Maar met name de pitching valt me helemaal niet tegen. Want dat is het grote probleem met de kleinere clubs. zeg maar. Die weinig geld, er is heel heel weinig geld. Bij de ploegen bijvoorbeeld geen naamsponsor, geen hoofdsponsor. Uh, en dan uh, moet je echt bijna uh, contributie gaan betalen. Vroeger kon je dan voor vele tienduizenden euro's uh, spelers uit Amerika halen. Of uh, uh, uit Cuba, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dat is er niet meer bij. En de Nederlandse jongens zoals uh, uh, Dennis Burgersdijk... die heel goed staat te gooien... HCRW, die doen het goed. Leuke wedstrijd dus om naar te kijken. We hebben precies vijf innings achter de rug. En het staat 3-2 voor HCRW tegen Quick. Ja, je zegt het al, en dat geld dat gaat niet zo lekker bij de KNBSB. Dat is de Honkbalbond. Vorig jaar kwamen ze meer dan 350.000 euro tekort... door een verkeerde financiële inschatting. Verzekeringspremies voor twee spelers van het Nederlands team... moesten uit de reserves worden betaald... om het gat op de begroting te dichten. Directeur van de KNBSB, Bart Volkenrijk, ligt het toe. Voor een deel was dat gepland. We hebben bij de KNBSB mooie spaarpotjes vanuit het verleden. En geld op de bank, daar gaan we niet beter van onkballen. Of somsballen. Dus dat gebruiken we ook zo goed mogelijk. Dus we hebben gewoon gepland dat we geld uit die reserves halen... om ons programma richting Olympische Spelen van 2020 te realiseren. Dus dat is structureel. We halen we daar geld uit. En wat er afgelopen jaar gebeurd is, waardoor er... Uh, inderdaad uh, enige onrust is, is dat er uh, meer geld nodig was dan dat we oorspronkelijk gepland waren, hadden. We hadden zo dus ongeveer 200.000 euro gepland eruit te halen en het is uiteindelijk 3,5 ton geworden. Uh, dus die laatste 1,5 ton was niet gepland. Dus dat uh, is heel vervelend dat dat gebeurd is. Uh, Daar uh, uh, ja, dus zullen we mee moeten dealen. Dus dat betekent vooral dat we naar de toekomst de dingen anders moeten doen. Het heeft geen effect op het verleden in de zin dat er geld bij moet, want het was gewoon geld wat er was in de spaarpot. Alleen het paar potjes nu uh, uh, bijna leeg. Als we even inzoomen dan uh, op het Nederlands team, het vlaggenschip. Er zitten natuurlijk uh, toppers in hè, die uh, in Amerika, maar ook in Azië spelen. Uh, het Nederlands team uh, deed mee aan de World Baseball Classics in 2017. En er moesten uh, hoge verzekeringspremies worden betaald. Kunt u nou uitleggen uh, waarom dat moet? Ja. Uh, nou ja, zoals je zelf al zegt... Uh, we hebben absolute toppers in het honkballen. Uh, in Amerika spelen, maar ook in, uh, in Azië, in Japan, Zuid-Korea. En uh, ja, die spelers die krijg je alleen maar beschikbaar voor het Nederlands team. Eén keer in de vier jaar bij de Baseball Classic. En als je die spelers ook verzekert. Want die jongens die verdienen bij hun clubs uh, uh, goede salarissen. En als ze geblesseerd zouden raken tijdens zo'n toernooi... dan is dat de verantwoordelijkheid van de Nederlandse bond in dit geval... om te zorgen dat ze verzekerd zijn. Nou, binnen het toernooi uh, van de World Baseball Classic is geregeld... dat de spelers die in de Major League Baseball spelen... dat die verzekeringspremie gedekt is. Maar alle spelers die van buiten de MLB komen, moet je zelf verzekeren. Wat is dan de oorzaak van de 3,5 ton... Tekort. Dat, we hebben wat extra kosten gehad, hè, voor totaal uh, zo'n 70.000 80 tot 80.000 euro. En daarbovenop hebben we uh, de geplande inkomsten, die we uh, jaarlijks ook moeten halen uh, vanuit sponsoring en andere inkomsten om te zorgen dat we onze begroting dekken, hebben we afgelopen jaar niet gehaald. En dat telde samen op tot anderhalf ton. En dat is het uh, veroorzaken van het tekort, wat we hadden kunnen compenseren. Hè, als we bijvoorbeeld die verzekeringspremies niet hadden betaald, dan had je eenmalig iets kunnen compenseren. Maar ze staan in feite los van elkaar. Bart uh, Volkenrijk was dat. Van de KNBSB in gesprek met verslaggever Vlado Voljenoski. Met 1-0, met 10 man staan uh, de mannen van Atletico Madrid. In notabene in een uitwedstrijd bij Arsenal. Dat zal uh, verdedigen, verdedigen en verdedigen worden... denk ik, Riesje van de Made. Ja, maar dat kunnen ze natuurlijk als geen ander. Misschien Atletico Madrid wel de beste defensie van de wereld geven. Seizoen na seizoen heel weinig goals weg. Dat weten we van de ploeg van Diego Simeone. Die inmiddels ook naar de tribune dus is gestuurd. Frazalco inderdaad twee keer geel en dus rood. Het staat daar nog 0-0. Maar het is 1-0 geworden in Marseille bij Olympique tegen Red Bull Salzburg. Een vrije trap van Payet, de aanvoerder. Fantastische speler natuurlijk. Bal draaide van de goal af vanaf de rechterkant en de Kopbal van Florian Tauvin bij de tweede paal. Fout van Alexander Walke, de Duitse keeper van Salzburg. Die ging, kwam naar de bal. En als je gaat, ja, dan moet je hem als doelman in het 5-meter gebied natuurlijk ook hebben. Hij twijfelde en het was Tauvin die makkelijk kon binnenwerken. En zo staat Marseille dus na inmiddels 21 minuten in het velodroom met 1-0 voor tegen Salzburg. Het is ook duidelijk de betere ploeg. Arsenal speelt. Op dit moment fantastisch voetbal in die eerste 20 minuten tegen Atletico Madrid. Het heeft vijf kansen al gekregen, maar nog geen goals. 0-0 daar dus. Het is het geluk van de ene en de nachtmerrie van de ander. De lokale vrijmarkt op Koningsdag. Vroeger Koningin weet de dag, ik weet het, nog, zo'n kleedje. Verschrikkelijk vond ik het. Maar goed. Er zijn ook mensen die, volgens mij ga ik er zelf morgen ook weer heen. Er is hier een collega, collega Reiner Meijer is op vakantie. Maar Julia Terbeek, die trotseert voor ons zo'n vrijmarkt. Die start in Utrecht uh, al s'avonds op donderdag. Julia, goedenavond. Goedenavond. Met, met de uitdaging, zo vertelde je het vorige uur om voor 50 euro, maximaal 50 euro, zoveel mogelijk babyartikelen aan te schaffen voor jouw kindje wat op komst is. Hoe, hoe gaat het met je lijstje? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje verzand in hele schattige kleertjes. Want daar zijn, dat is hier echt in overvloed ja. te vinden. Maar dat hadden we niet maar... afgesproken. Ja, nee, ja, sorry, maar het is gewoon te schattig. Ik kan het niet aan en al die moeders kijken er zo lief bij en dan denk ik, ach ja, 50 cent, die van mijn eigen portemonnee. Maar ik sta nu eindelijk bij iets wat ik wel moet hebben, namelijk een luieremmer. Dat staat officieel op het lijstje van uh, de kraamzorg. Ik sta hier bij een hele lieve meneer. Die verkoopt de luierhammer. Hoeveel vraagt u eigenlijk voor deze? Ik vraag 1,50 voor deze luierhammer. maar je mag hem meenemen voor 1 euro. Oh, dat vind ik aardig. Is hij, is hij van uw eigen kinderen geweest? Hij is van mijn eigen kinderen geweest, ja. ja. En heeft hij een beetje goed gediend als luierhammer? Zeker weten, ja. Het ja. ging heel goed en er waren nooit geen problemen mee. Altijd uh, schone, luies, vieze luies erin, <laughs> bijna schoon eruit. Ik weet niet, ik weet niet, ik weet niet. Ik heb toch een beetje mijn bedenkingen erbij. Wat zal ik doen? Eén, je zegt 1 euro, maar ja, het is een luier emmer. Ik, ik weet niet. Is dat niet een beetje smerig of heeft hij al goed schoongemaakt? Nee, nee hij is goed schoon. Hij is ontzettend schoon. We heb ik hem helemaal netjes schoongemaakt. En, en is dat uw dochter? dat ja, is niet mijn dochter, maar het zou mijn dochter kunnen zijn. Oké, okay, dus uw kinderen zijn al hartstikke oud. Het is al jaren geleden dat, uh, dat deze uh, gebruikt is. Mijn oud is uh, Kopen. 36. 36, hallo, hé, hoe lang heeft u deze al staan? Is ook nog nou, antiek. Ik denk dat u. Ja, het is antiek. Het is antiek en het is gewoon schoon. Ik denk dat, ik een zeg maat, dat maar niet, dan Zeg gaat hij de prijs um, op eigenlijk. Ja, dat moeten we echt niet hebben. Ik vind 1 euro duur genoeg voor iets wat eigenlijk al heel erg lang ge gebruikt is. Oké, okay, hey, en uh, nu even dan voor mezelf. Liggen er veel puzzels daar? Puzzels? Ja, ik moet een puzzel hebben morgen. Uh, maar daar zijn dus allemaal, ja, maar daar zijn natuurlijk allemaal stukjes van kwijt. Die, die, oh, die, die ja. vertrouwen je. krijg je dat weer? Nee, dat is mijn dochter in tranen. Oké, okay, Julia, ja, dankjewel. Straks het uh, nieuwe update, over een uurtje of zo. NPO Radio 1. Het is uh, bijna half tien, hoofdpunten van het nieuws, Mark Kokken. Bij de politie zijn vorig jaar een stuk minder discriminatie-incidenten geregistreerd. Het waren er bijna 3500, een afname van 20% ten opzichte van het jaar ervoor...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 Oud-CIA-directeur Mike Pompeo is de nieuwe minister... van Buitenlandse Zaken van Amerika. Een meerderheid van de Senaat stemde in met zijn benoeming. Pompeo is de opvolger van Rex Tillerson... die in maart door president Trump werd ontslagen. Toen werd al bekend dat Pompeo hem zou opvolgen. En een emotionele dag voor een vrouw uit Utrecht. De dag begon goed. Ze werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Maar op de fiets naar huis hield ze de onderscheiding op... en thuis kwam ze erachter dat ze hem was verloren... Ik had hem misschien niet op moeten doen, maar je bent zo trots... zegt ze tegen RTV Utrecht. Ze heeft de hele route nog teruggefietst, maar zonder succes. Het verhaal eindigt wel positief, want ze is zojuist gebeld. Een beveiliger van de universiteitsbibliotheek heeft het lintje gevonden... Oh, het en veilig in een kluis gelegd. Mooi. Wat een... Ja. Langs de lijn en opstreken. Ik dacht, ja, ik dacht, misschien moet je dat toch de burgemeester de schuld geven. Want die heeft dat ding niet goed vastgespeld. Als hij ja, goed ja. spelt, dan gaat hij er niet zomaar vanaf. Nee, het zou een mooi verhaal zijn. Het waren twee mooie uren met het lintje. Maar... Ja, ja, dat het komt gelukkig hadden we de foto's nog. Maar <laughs> gelukkig is hij weer gevonden. Dat is mooi. We gaan eens even naar Richard van der Maalen in het matchcenter. Met die twee wedstrijden dus. Halve finale Europa League, Marseille Salzburg en Arsenal tegen Atletico Madrid. 0-0 staat het nog bij Arsenal Atletico na 26 minuten. En 1-0 dus bij Marseille tegen Salzburg. Ook een uh, lekkere wedstrijd waar Salzburg iets beter in het uh, duel komt. In een uh, waanzinnige entourage daar in het Stade Velodrome. Tempo ligt wel hoger in Londen. Dat moet uh, gezegd worden. Nu even een aanval vanaf de linkerkant bij Salzburg. Die uh, kapt daar Mitrogulo uit. En dan uh, komt hij vlak voor de keeper uit. Maar daar is uh, uiteindelijk ook de redding van uh, Pele. Zo is het daar ook wel interessant. Kijk ik direct naar het andere scherm... met uh, La Cacette, die is het strafschopgebied in gegaan. Is twee man voorbij aan de linkerkant. Daar komt de voorzet. En de bal wordt dan uiteindelijk weggekopt door Godin. De Uruguayaan, de aanvoerder van Atletico Madrid. Dat met tien man dus met de rug tegen de muur staat. Nu al in dit duel. Alleen Arsenal laat nog na de vele kansen die het al heeft gekregen. Uh, af te maken. Zo zijn er drie kansen geweest voor Lacazette. Was uh, Wilshire er al een keertje dichtbij? Hebben we een kans gezien voor Welbeck? En uh, is het ook een harde wedstrijd? Nu een uh, flinke tackle van uh, Ramsey. Daar uh, laat Arsenal zich dus ook niet onbetuigd. Overtreding op uh, Korea. Eens even kijken wat uh, de scheidsrechter daar doet. Ik heb nog uh, geen uh, gele kaart gezien. Maar volgens mij... Ik weet niet zeker of die wel of niet uh, gegeven is. Korea staat in elk geval uh, alweer. En er gaat nu een corner komen vanaf de linkerkant. Arsenal, Atletico dus 0-0. Uh, Arsenal dat CSK, Moskou en AC Milan uitschakelde. Atletico Madrid won in de kwartfinale van uh, Lissabon. Sporting Lissabon en daarvoor van Lokomotief Moskou. Nu wordt de corner getrapt. Weer zit daar Lacazette met het hoofd erbij. Is daar uh, Ramsey, die de bal. Ramsey die de bal nog weer uh, voor... Probeert te brengen. Weggehaald in het strafzoekgebied door Guimenez. En dan uh, is daar gefloten voor een overtreding op uh, Godin. Het is een wedstrijd in een hoog tempo. Met uitstekend, bij Vlage, echt uitstekend. Combinatievoetbal van Arsenal. Eigenlijk zijn er nog nauwelijks kansen geweest voor Atletico Madrid. Dat dus met 10 uh, man staat. Na twee hele gemene smerige overtredingen van Frasalco. En ook Diego, Diego Simeone. De coach van Atletico Madrid. Zit inmiddels op de tribune. Na aanmerkingen op de lijst. We gaan Andy bij het uh, hondbal uh, tussen Kwik en HCAW. die Houtkamp. Jij komt uit de uh, Jeroen. Zeker. Uh, ja, nou ik moet zeggen, ze zijn bijzonder vriendelijk en gastvrij. En ja. dat uh, uh, kom je bij sportwedstrijden soms wel eens wat minder tegen. En het is ook bij mij best wel gezegd worden. Dus ja. Oh, wat leuk. Nou, ik, uh, ik heb al heel wat ballen fout zien, uh, geslagen zien worden. Ha, ik, ik hoop niet dat ze je huis geraakt hebben. <lacht> ja, het, sta, het is ondertussen wel 4-2 geworden voor de gasten. Oftewel voor HCRW uh, nu wel aan slag. Voor, uh, of uh, is Kwik aan slag. En zij moeten dus een 4-2 achterstand goed maken. Is in het honkbal uh, echt niet zo hoor. 4-2, dat heb je zo. Uh, kan zomaar in 8 uh, punten in één inning uh, kunnen er zomaar komen. Maar Burgersdijk, de pitcher van HCRW, staat goed te gooien. En... Uh, heeft nu een aardige slag van Winston Adelina tegenover zich. Kleine, maar zeer snelle jongeman die uh, goed hard kan lopen en uh, ook al een keer op het honk is geweest. Geen punt heeft gescoord, maar wel een honkslag heeft geslagen. We zitten in de tweede helft van de zesde inning en eens even kijken wat Burgersdijk kan gaan doen. Als ik zo inschat, dan is het uh, HCW dat uh, ietsje sterker is in deze competitie dan Kwik. Maar ik vrees toch dat de pitchingstaf van beide ploegen uh, te magertjes is om echt uh, potten te breken in de rest van het seizoen, een lang seizoen. Uh, Adelina slaat de bal, goed gepakt door de korte stop, goed gedaan. Aan, Weer een uitstekende actie, want er wordt goed gehongbald. Nu was het uh, korte stop. Celasso, die de bal in de loop pakte, naar het eerste honk gooide... en daarmee een, uh, de eerste nul maakte in de tweede helft van de zesde inning. Kwik staat achter tegen HCRW 4-2. Safe room. Een badcenter met de twee wedstrijden. Marseille tegen Salzburg, ik zeg het nog maar een keer. En Arsenal dus, eigenlijk de wedstrijd tegen Atletico Madrid. In ieder geval, die sfeer was wel het mooiste bij die andere wedstrijd. Richard, die eerste die ik noemde. Bij uh, Olympique Marseille Salzburg. Oh, Vooral uh, een uur, anderhalf uur geleden. Ja, fantastisch. Het uh, zonnetje schijnt daar natuurlijk in het uh, zonnige zuiden van Frankrijk. En die mensen in het blauw en wit. Allemaal met die ontblote bovenlijf. Het is sowieso, vind ik, een geweldig stadion. Twintig jaar geleden, Richard. Twintig jaar geleden. Ik weet waar je op doeltje okay. 1998. Ik was er zelfs bij oh, bij die wedstrijd ja. als toeschouwer. Met de dus golf van Bergkamp vlak voor tijd. Hè. Huh? De kwartfinale op uh, zaterdag 4 juli was het. Nederland dat toen Argentinië versloeg in Marseille. Geweldige wedstrijd. Nog tien minuten in de eerste helft op natuurlijk beide velden. Marseille staat voor. 1-0 tegen Salzburg. Arsenal-Atletico is nog altijd 0-0. Het is daar genieten van Arsenal dat ongeveer vijf uitgespeelde kansen bij elkaar heeft gespeeld. En er ook goed doorheen komt. We weten van Atletico Madrid dat ze uitstekend kunnen verdedigen. En soms staan ze ook echt gewoon in deze wedstrijd. Nu met 10 man met 8-9 in het strafschopgebied. Maar Arsenal slaagt er toch in om er goed doorheen te komen. En met name natuurlijk via Euziel. En ook Ramsey. Dat zijn hele aardige voetballers die natuurlijk wel wat kunnen. Euziel. Af en toe een prachtige steekbal heeft hij in de voeten richting Lacazette. Maar Arsenal heeft het dus voorlopig nog niet kunnen afmaken in het Emirates Stadium. Tegen. Atletico Madrid dat stand houdt. 10 minuten nog in de eerste helft. En het staat dus in Londen nog 0-0. Dan gaan we weer even kijken bij Corné Hendricks. Hij kijkt naar het WK ijshockey. op Wel op het vierde niveau. Maar ondanks dat, Nederland doet het goed. Corné? Zeker, het gaat steken Nog altijd tegen Servië. 4-0 is de voorsprong voor Oranje. En nou kom ik niet heel vaak bij het ijshockey, Jeroen. En dan weet ik dat ze wel eens aan elkaar zitten. Maar net was het echt... Echt even goed hard beuken, ja. echt, toch Ron van Gestel, ik sta even met Ron van Gestel, de voorzitter van de Tilburg Trappers. Dat ging wel even hard toch, of, of is dat heel normaal? Ja, dat hoort bij ijshockey, um, het checks hoort bij ijshockey, het is een contactsport. Ja, met de helmen af en elkaar echt even te lijf gaan, op de grond liggen. Ja, ook oh, dat hoort er af en toe bij, niet te vaak natuurlijk, maar af en toe hoort er wel bij. Dat is echt ijshockey? Ja, dat is echt ijshockey inderdaad, het is een contactsport. Dus uh, af en toe gebeurt het wel eens dat, uh, dat ze elkaar niet zo heel leuk vinden. Nou, dat was net zojuist, uh, helaas, voor uh, die jongen. Waren er nou uh, jongens van, van jouw club, van de Tilburg Trappers, of heb je dat niet kunnen zien? Ja, van uh, Tilburg Trappers uh, spelen er 15 spelers mee. Daarom? Dus uh, De kans is groot dat er eentje van trappers is, uh, inderdaad. Daarover gesproken, jij bent de voorzitter al 7, 8 jaar van de Tilburg Trappers. Nou ja, laten we zeggen het Ajax van het voetbal in Nederland, of dan nu even het PSV. Die steken hem met kop en schouders bovenuit. Is dat goed voor Oranje, dat nou ja, bijna dit hele team uit, uit de Tilburg Trappers bestaat? Wat zegt dat eigenlijk over de rest dan? Dat is misschien een betere vraag. Ja, ik denk dat het nationaal team nog steeds het belangrijkste is voor het Nederlandse niveau. Uh, onze spelers uh, spelen in Duitsland uh, op de Obliga, uh, in de Obliga competitie Derde niveau daar? Uh, daar derde niveau, maar uh, uh, als je dat met het Nederlands niveau gaat vergelijken... ...veruit veel beter dan het uh, Nederlands-Belgische niveau. En uh, je ziet nu ook dat uh, vriendschappelijk uh, heeft Nederland gespeeld zonder onze uh, spelers van Trappers... ...speelden ze gelijk tegen België. Nu walsen ze er overheen, dus uh, dan zie je ook gelijk het verschil uh, van niveau. Maar bakken ze er in de rest van Nederland dan niet zo gek veel van? Mag je dat zo zeggen? Het niveau is geniveleerd, dat weten we ook met z'n allen, moeten we niet mooier maken zoals dat het is. En de beste spelers die op het hoogste niveau mee willen spelen, die melden zich in Tilburg omdat ze heel graag weer naar Duitsland willen. Dit zijn profs, die kunnen ervan leven en de rest eigenlijk is dus recreatief ijshockey. Nou, er wordt, over het algemeen wordt er wel betaald in ijshockey, maar uh, het is meer in de zin van onkostenvergoeding en sommigen krijgen wat meer. Uh, wij betalen alle spelers, de een ook meer dan de ander, maar de, de, de, de topspelers van ons, krijgen echt serieus betaald. En die kunnen er echt ook goed van leven. Hoe komt het nou eigenlijk dat dit nou het Valhalla is in Nederland wat ijshockey betreft? Uh, onze club bestaat uh, volgend jaar 80 jaar. Dus de roots van ijshockey uh, die zijn echt diep uh, geworteld uh, hier. De jaren 70 uh, was voor ons echt een piekmoment. En wij proeven ook dat, uh, dat uh, die sfeer weer helemaal aan terugkomen is. Uh, mensen die vroeger in de oude PDK kwamen, jaren niet meer zijn geweest, zien we weer terugkomen. Ja, hier zitten uh, 30 weken lang we spelen. Iedere week spelen we een uit en thuiswedstrijd. Dus twee wedstrijden in de weekend minimaal. En iedere week zitten hier 2500 man op de tribune. Dus ja, dan, dan leeft het als nooit tevoren. Ja, dat is dus volle bak. Ik wil één vraag nog stellen. Want Ron Betteling die zei tegen ons... die trappers die moeten een keer promoveren in Duitsland. In ieder geval spelen. Want jullie zijn drie keer op rij kampioen geworden. Even, even kort. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, wij willen heel graag. Alleen wij spelen nu in de Oberliga en De Oberliga wordt georganiseerd door de Duitse Bond. De DEB. De Liga hoger is de, de Del 2, de Duitse ijshockeyliga, En dat is een zelfstandige GmbH. En de 14 clubs die zijn eigenaar van de aandelen en die bepalen eigenlijk wat daar gebeurt. Er staat nu in de statuten dat er geen buitenlandse clubs mee mogen spelen. Dus we zijn nu aan het lobbyen bij, bij de Del 2, om te kijken of dat we dat kunnen openbreken en dat we op termijn 1, 2 jaar toch mee mogen gaan doen. Dat gaan we dus nog horen. De rol van gestel van de Tilburg Trappers. Dank en veel plezier nog vanavond. Heel graag gedaan. Jullie ook veel plezier. Dankjewel Corné. We gaan even kijken nog bij het voetbal. Zometeen een bijzonder verhaal trouwens. Maar eerst even bij die wedstrijd uit Europa. Leek Richard van der Maden. Zes minuten nog in Londen en ook in Marseille bij Arsenal tegen Atletico Madrid. Staat het nog altijd in die halve finale van de Europa League 0-0. Arsenal is veel en veel beter. Speelt ook met 11 tegen de 10 van Atletico na het al heel snel wegsturen Door Turpin, de Franse scheidsrechter van Frischalko, de rechtsbek. Twee smerige overtredingen binnen 10 minuten. En Arsenal combineert bij tijd en wijle fantastisch. Maar het heeft dus nog geen goal gemaakt. En aan de andere kant was het Atletico Madrid dat zojuist toch ineens weer levensgevaarlijk was. Met een grote kans voor Griezmann. Nu komt er weer een kopbal, maar die is niet echt heel erg gevaarlijk. Het was Griezmann die recht op Ospina afvuurde, bokste de bal weg. Anders was het zowaar nog nul. 0-1 geworden voor Atletico Madrid in de slotfase dus van de eerste helft. In Londen dus 0-0 bij Marseille tegen Salzburg. 1-0 voor de Fransen. Stel je voor, je zit uh, hè, al, al jarenlang zit je in als vrijwilliger voor uh, de fietsersbond. We hebben ze vanavond nog aan de lijn gehad. Je onderzoekt het voorkomen van wilde planten in de natuur. De bescherming, je verwijdert gravity van de gele brug in Utrecht. En dan komt er een dag en word je onderscheiden. Onderscheiden met een lintje... Een lintje van de koning uit handen van de burgemeester Jan van Zaan in Utrecht. Je bent lid van de orde in de Orde van Oranje Nassau. Nou, dan is het feest. Dan krijg je dat lintje op. En dan denk je, nou weet je wat, ik fiets naar huis en ik hou hem lekker op. Ria Glas uit Utrecht, goedenavond. Goedenavond. Dan kom je thuis. Maar eerst even feliciteren, Rensen. Nee, het is storytelling, hè? Oké. Okay. Ja. Maar, maar wel gefeliciteerd door Ria. Ja. Dankjewel. Dan kom je thuis. Dan, hoe ging het? Vo keek je in de spiegel? Je voelde aan je jas. Je, je komt thuis en je hangt je jas op en je, kijkt, je ziet ineens je van, hé, hey, hij zit er niet meer. Ach. En dan loop je eerst, je huis waar je al geweest bent, dan loop je alles helemaal na en nog een keer. En dan denk je, oh shit, ik ben hem verloren onderweg. je had, had er een jas overheen of iets dergelijks? Hoe zat dat? Ik, ik was maar gewoon met een jas aan naar huis gefietst, maar het is, ja, het is een kilometer of acht, negen fietsen. Okay. Dus je komt best een heel tijdje later thuis.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 En mijn man die zei van, nou weet je wat, uh, ik heb wel eens eerder zo'n verhaal gehoord van iemand die zo'n lintje kwijt was. En die is weer gevonden dezelfde dag. Dus, dus ik vind het goed dus ik RTV Utrecht een seintje geef. Dus hij heeft RTV Utrecht gebeld en die hebben toen dat op, uh, op, op, op nieuws gezet. En dat is bij het AD en bij het NOS en, en op Twitter. En ik heb echt, daar zie je ook heel veel mensen die dat retweeten. En dat je denkt van, iedereen heeft lopen zoeken en kijken. En, en hij is terecht. <lacht> Fantastisch hey, het is verhaal. Ik, het en, er zo Fantastisch. Toen, toen... ik ben er zo blij mee, zo opgelucht. Ja, ja dan komt er dus weer een ja. heel ander gevoel binnen, natuurlijk. Ja, zeker, ja. Wat is ja, dit voor dag, dag voor geweest. u geweest? Dat is toch niet normaal? Een acht, emotionele achtbaan. Ja, want dat was vast ook een verrassing ja. vanmorgen, denk ik. Ja, ik wist van niets. Nee. Ik was echt met een smoesje naar de stad gelokt. Naar een cafeetje ergens. En dan zei die iemand, ja, maar we moeten eigenlijk niet hier zijn. We moeten daar naartoe, naar de Schouwburg. Oh, <lacht> Lintje, ik... Hoezo? Ja. En dan zit je in die zaal. En er wordt van de van al die mensen die linkjes krijgen, wordt nu verteld wat ze hebben gedaan. Dat je denkt, wow, de een hey, nou, er allemaal echt allemaal fantastische mensen wat ja. ze allemaal doen. Dat je denkt, ja, maar hoor ik eigenlijk ook bij. Dat is zo, zo raar, zo ja. ja, ook wel heel mooi. Ja. Ja, en dat, dat, dat je ook ziet van hoe Nederland gewoon van vrijwilligerswerk en toch van goede mensen aan elkaar hangt die het gewoon doen met elkaar. Ja, want, en, en daar krijgt dat u dan later oh. die dag ook nog een keer het bewijs van. Want he, hij is door iemand gevonden en die heeft hem niet ja. in zijn zak gestoken. Nee, die heeft nee. Uh, heeft u gebeld of het hoe is dat een, gegaan? Het was een beveiliger van de universiteitsbibliotheek. Daar had ik mijn fiets gesteld. En die heeft hem gevonden. Ze heeft, het is niet zomaar een speltje, dus die hebben hem in een kluisje gelegd. Niet bij de gevonden voorwerp, maar echt in het kluisje. <laughs> en die hebben dus uh, RTW Utrecht gebeld, die hebben mij gebeld... en ik heb inmiddels een afspraak dat ik morgenmiddag ook kan halen. Oh, gelukkig. Je kunt er even mee pronken dat nog. Echt, uh, ja, dat is echt... Ja, dat ga ik weer... Uh, je mag hem niet dragen, hè, dat lintje. Nee. Draag niet bij, je mag hem niet dragen, maar en, je kan uh, er wel mee pronken. Dat en dat doen, andere dingetje doosjes. had u nog wel, dat kleine lintje, dat had u nog wel? Ja, dat kleine oh, lintje wel, ja. En ja. niet meer mee gaan fietsen, hè, hoog... beloofd? Nee, dat gaat zeker niet meer ja, okay. Gelukkig. <laughs> Ria Glas. Hij is vrij zwaar en het speldje aan de achterkant is niet zo sterk. En nee, precies. Ja, dan, dan kan hij inderdaad gewoon het speldje losbringt en ben je hem ook kwijt. Doe ja. er maar voorzichtig mee. En dan nogmaals, van harte gefeliciteerd. Doen. Dus lintjes ja, Ria Glas ja. uit Utrecht. En iedereen die dit hoort die gekeken heeft, dank dank jullie wel allemaal. Heel veel mensen uitgekeken hebben. Heel fijn, ja. Nou, ja. uh, we hebben het graag gedaan. <laughs> ja, Dag, ja, Fantastisch. Dag, en uh, Dag. nou goed, laat het een waarschuwing zijn hè, dat je dat ding goed opspelt en niet mee gaan fietsen. Mocht je mooi nog krijgen, Richard van de Made? Ja, dat je hem goed opspelt, Richard. Ga ik zeker doen. Ik zit in de slotfase, bijna van de eerste helft. Het is uh, prachtig om te zien hoor. Zoals Arsenal voetbalt en uh, aardig wat kans heeft gekregen in de eerste helft. Atletico is vooral gevaarlijk in de omschakeling. Zojuist ook weer. Korea nu de aanval over de rechterkant. Met uh, Bellerin ook die opkomende backs steeds vanaf de rechterkant. Bellerin vanaf de linkerkant. Montreal 1-1. Ook dat is uh, natuurlijk gevaarlijk. En Atletico Madrid moet daarop anticiperen. Twee minuten krijgen we erbij in deze halve finale. In de eerste helft die levendig is, die leuk is om naar te te kijken. Die ook hard is aan beide kanten. Ook Arsenal af en toe met de messen in de sokken spelend. Moestavi zag ik zojuist de centrale verdediger een paar harde overtredingen maken. Maar aan de andere kant zie je dan ook weer de provocaties van Griezmann. De spits van Atletico Madrid. En dus moet Turpin met zijn hoofd erbij zijn. De corner nu van Saka. Dan wordt er geschoten bij de tweede paal. Maar de bal wordt geblokt door Godin. Het schot was van Ramsey. Bal gaat over de zijlijn. En zo is er bijna een minuutje voorbij van de twee extra minuten die erbij zijn gekomen in de eerste helft in Marseille tegen Salzburg dus. Die andere halve finale wedstrijd staat het nog altijd 1-0 door de kopbal van Touvin De Fransman, nu is het Euziel gaat naar de as van het veld zoals we dat zo vaak zien van hem. Nu is het Ramsey, Wilshirk, Saka, de drie middenvelders kort bij elkaar. Het combinatie voetbal van, van Arsenal is het om, soms om van te smullen. Nu probeert Lacazette doorheen te komen bij Godin. Maar ja, die moet je soms wel drie keer Voorbij. Ik zei het al, met 7, 8 man staan ze daar in het strafschopgebied. De spelers van Atletico Madrid die vooral gevaarlijk zijn geweest in de laatste 10 minuten in de omschakeling. Corea, Angel Correa had zojuist uh, toch weer een aardige kans voor uh, de Madrilenen. En daarvoor was het uh, Griezmann twee keer toch dicht bij een goal voor Atletico Madrid. Dat dus met uh, 10 man speelt al na 10 minuten. Twee keer Geel, Frascialko, Diego Simeone weggestuurd. Terecht door de Franse scheidsrechter na belachelijke gedrag vanaf de zijkant. En ik kijk nu eventjes naar Diego Costa. Die natuurlijk ook uh, erg meeleeft. De aanvallen van Atletico Madrid herstelt. Heel snel herstelt. Van een hamstringblessure. Uh, en ik verwacht hem nog wel. De aanvallen van Atletico Madrid in de tweede helft. Atletico probeert er nu af te komen. Aan de rechterkant van het veld. In de laatste seconde wel, van de extra tijd is het uh, partij. Maar die raakt de bal kwijt. Ramsey zit ertussen. Arsenal kan dan overnemen. En wat doet uh, Turpin? Die zegt het is einde wedstrijd, eerste helft tenminste. Zo staat het dus 0-0 halverwege bij Arsenal-Atletico Madrid. En Marseille staat voor na 45 minuten tegen Salzburg met 1-0. In Tel Aviv begon vandaag het Europees kampioenschap judo. En zoals altijd komen als eerste de lichtgewichten aan de beurt. Namens Nederland verschenen er vier judokers op de tatami, Drie vrouwen en één man. En twee van die vier debuteren vandaag. Een bijdrage van Matthijs Westraten. Het is een beetje traditie, maar van dag één moeten we als Nederland het over het algemeen niet hebben op het EK judo. Nee, zeker niet. Nee. Zo ook vandaag, met twee debutanten. Dat dan wel? Ja, ik had natuurlijk niet uh, moeten verliezen, niet willen verliezen. Amber Gesjes. Nou, al veel uh, ervaringen en uh, gevoelens opgedaan uh, op de weg hier naartoe. Voor Gesjes was de dag snel voorbij. Om precies te zijn, na één partij. De spanning een beetje in de weg zit, maar. Uh, ja. ja, was dat het? He, je maakt je debuut hier. Heeft die spanning echt in de weg gezeten? Was dat het grootste struikelblok? Meer, meer dan ja, normaal, meer dan ik gewend ben. En, er komen meer spanningen bij kijken. Maar uh, nou, dat mag natuurlijk niet in de weg zitten. eigenlijk. Ja, en wat voor gevoel sta je hier nu dan? Zo heel, heel kort de buurt zo? Uh, ja, gemengd. En Tonieke Chakadua. Ja, dat is, echt, uh, dat is echt jammer inderdaad. Chakadua deed het beter. Zijn eerste partij wint hij. In maar 20 seconden. 20 seconden ja, echt heel snel. Ik was ook echt uh, blij inderdaad voor de eerste partij. En toen dacht ik, ja, ik nou, voel me fit, ga door naar de tweede ronde. Ja, dan krijg ik dit. Ja, het is echt kut. je voelt je echt, uh... ja, ik voelde me gewoon echt goed. Maar die jongen was, uh... ja, die heeft uh, tactisch uh, beter gehandeld. Ja, het is een grote meneer, hè? Het is niet, niet, niet de minste waar je van verliest. Maar het ging nog redelijk gelijk op. Het ging echt uh, gelijk op, ja. Ik had hem ook, uh... ik had hem ook één keer bijna uh, gegooid. En uh, ja, hij kwam met hele met die, uh... die halfworpen. worpen. Maar ja, dat telt natuurlijk wel. En ik wou hem precies overnemen... Ik wachtte daarmee weer te lang. Dat is echt jammer. Was je heel dicht bij, uh, bij het middagprogramma? Ja. Uh, ja. Maar kun je dan nou toch wel zeggen dat je een stapje hebt gezet weer? Ja, ik heb wel uh, qua voor mezelf, ik, heb ik wel echt stappen gemaakt. Ja, ben je dingen anders gaan doen? Uh, ja, uh, ik heb voeding beter gaan doen, slaap beter gaan doen. En dat uh, maakt echt uh, verschillen zo en uh, trainingen nog harder. Ja, dat maakt echt verschil. Dat voel je ook. Dat voel je ook dat je gewoon echt. Uh, ja, bij, de top, ja, bij de top slaat ik ook niet Maar dat je gewoon tegen deze gasten kan jullie En ook Margriet Bergstra doet het goed. Ze wint haar eerste partij, knap, van Ilieva. Ja, dat uh, is de juiste conclusie. De tweede partij is Stol, de Duitse, te sterk voor Bergstra. Nou, ik was natuurlijk wel even blij toen ik de mat afkwam. Maar ik kon ook wel snel weer in die focus komen. Op een gegeven moment heb ik nog even met Sanne Vermeer... mijn warm-up-partner, heb ik even doorgenomen wat het tactische plan was... Um, dus ik was gewoon weer gefocust. Maar ik kom er gewoon niet lekker doorheen. Ik laat me dan misschien net iets te veel onder druk zetten. Mijn eigen judo komt gewoon te weinig uit, waardoor ik niet zelf kan scoren. We hebben wel eens vaker tegenover elkaar gestaan in Den Haag. was ja. de laatste keer. En, en, en toen verloor je daar ook. En ja. toen stond je echt in een soort van mineur. Je was, je was helemaal stuk, helemaal kapot ja. van. Nu sta je er wat meer bij, alsof je wat meer grip op de situatie hebt. Heb ik, dat, heb ik dat goed? Ja, en ik denk dat het verschil met toen was... Ik heb nu gewoon echt hard gevochten. Uh, mijn armen zijn gewoon versuurd. Alleen... Ja, het, het komt er net, niet, ik kom er net niet doorheen. Dus ik denk dat ik daarom meer tevreden mag zijn dan met bijvoorbeeld Den Haag. Belangrijkste les van vandaag? Nog harder vechten. Ja. Maar die kwartfinale werden niet gehaald door de Nederlanders. Want ook de laatste troef van vandaag, Sonne van Hagen, gaat het niet redden. Ja, ik weet niet. Ik wist van tevoren al dat we nog niet zijn waar we waren. En dat uh, is nu ook te zien, dus... Ja, hoe, hoe wist je dat? Ja, dat heb ik gewoon gevoeld in de afgelopen toernooien, de afgelopen maanden. Ja, dat weet je gewoon. Wat kwam, wat kwam je nog tekort dan? Ja, dat is nu te, te vroeg om op in te gaan. Ik liep gewoon vast en uh, ja, daar had ik nog geen oplossing voor. Nee, het zat er echt niet in vandaag? Blijkbaar. En zo vieren de Israëliërs, de eerste dag van dit EK... Maar eindigt de dag voor Nederland in minuut. Zo nou, wellicht. Morgen gaat het verder uit EK. En zijn we er weer bij? Het is meteen echt opzacht over die film. Ja. het. Schrijver Peter Verhelst ontroerde ons. Je oogleden zo fijn gesneden nu ze dicht zijn. De wimpers zal zwart gaan. En voor ontroering is ook nu weer plaats. Maar niet alleen.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 Kijk voor meer informatie op de website. NTO Radio 1.